Maar ik zal met het NOS-journaal. De controle op zorgfraudeurs faalt... doordat het Openbaar Ministerie niet de capaciteit heeft... om de frauderende zorgbureaus aan te pakken. Het OM en zorgverzekeraars slaan daarover alarm in Nieuwsuur. De verzekeraars schatten dat jaarlijks honderden miljoenen euro's... in de zakken van fraudeurs verdwijnen. Bureau's declareren bijvoorbeeld thuiszorg die nooit wordt geleverd... of rommelen met de persoonsgebonden budgetten van patiënten... Volgens het OM en de verzekeraars is het veel te makkelijk om in Nederland een zorgonderneming te beginnen. De dodelijke flatbrand in de nieuwjaarsnacht in Arnhem is ontstaan nadat vuurwerk op een bank in de hal werd gelegd, blijkt uit politieonderzoek. De twee jongens van 12 en 13 die zijn aangehouden voor de brand horen morgen of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen met hun ouders en advocaat mogen praten. Bij de brand kwamen een man van 39 en zijn zoontje van 4 om het leven. Libanon heeft van Interpol een officieel verzoek gekregen om de ontsnapte oud-Nissan topman Goan te arresteren. Goan vluchtte begin deze week uit Japan, waar hij wordt verdacht van miljoenenfraude. Hij had huisarrest. Volgens Japanse media ontsnapte Goan door zich te verstoppen in een instrumentenkoffer na een kerstfeest bij hem thuis. De verwachting is dat Japan binnenkort met een officieel uitleveringsverzoek komt. Libanon heeft al gezegd dat af te wijzen. Het Turkse parlement is akkoord met het plan van de regering om militairen te sturen naar Libië. Tijdens een spoedzitting stemde een, ruim, een ruime meerderheid van de parlementariërs in met een mandaat van een jaar. Wanneer de Turkse troepen naar Libië gaan en om hoeveel militair het gaat is onbekend. De libische premier vroeg aan president Erdogan om militaire steun. De regering in Tripoli is in een felle strijd verwikkeld met troepen van oud-generaal Haftar.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 35, 40 kilometer. We zijn een keer een kopje van Bloemendaal afgegaan. En toen ging ik 65. Op die kleine, de dunne bandjes. Dat is toch wel heel eng hoor. Even kijken. Nou, we gaan hierin. We pakken de, pakken de boulevard. Hé, maar... Ja. Zeg het is, sis. Ik heb het nu al warm. Ja, ik heb het ook al warm. Dus uh, nou, we ja, we hebben een shirt eroverheen. Ja, bij de hoek gaan we het uit doen. Bij de hoek gaan we het uit doen. Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een wegbaant. Zelfbewuste voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioen waant Hoe lacht ver genoeg de zaken man zonder mededogen Die een concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet gaand En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot De zon schijnt er eens te reden Met weer en het harde wind Te gaan we fietsen met mijn kind ze maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood.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 De zakenman, wat er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een kort voor ze kop van de zakenman, wat er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan een kort voor ze kop van de zakenman, wat daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat man, dan een kort voor ze kop van de zakenman. Het zal druk worden in Zandvoort vandaag en ik denk dat het pad naar Noordwijk ook best heel erg uh, druk is. Nou, ja, Ik denk wel meteen op het einde seizoen. Nou, iedereen denkt toch.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 Ook uh, zeilboten. En dan zie je ook hoe mooi Zandvoort is. Die Zuidboekenvaart is al een prachtig stukje. Stukje Zandvoort. Het lijkt ook wel een beetje op Noordwijk. Uh, de boulevard die daar is. Dan kijk eens even. En de zee is redelijk vlak hoor. Wel een aantal zeilbootjes.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 Thank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 On se disait j'oserai, j'oserai demain quand on ira sur les chemins. En het waait stevig. Het waait stevig. Nou, uh, we zijn uh, we zijn in Noordwijk Hout. Ja, twee kilometer vandaan. Een soort van honden, een, ho een hondenverhaal, Sowieso. allemaal collies, Lassie, Toverrijst. en. Uh,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 Take it Wist ik de, want ik weet niets meer. van zullen. Wie mij wie mij wie mij Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klaar. Wie mij wie mij wie mij Ik zeggen, ja, het mag wel zo. Oh, wie dat mij bad, wie dat mij was, wie mij van Ik heb de band vol met wind. Need ya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 that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saved.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 Ik voel me huftig en klein, daar gaat mijn vader, die ook mijn vriend had kunnen zijn.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 With you, me. Zo.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 Nou, daar zijn we weer, op de Brede Rode Straat. En uh, hebben we er uh, 2 uur 16 minuten over gedaan. het hele pakketje naar huis nog, en nog ik, uh, 5, 6 minuten. Dan moet je hier altijd even een slokje. Hé, hey, het, het rek is weg.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 How could I forget to mention The bicycle is a good invention Make it up making you my business A funny buttercup got gonna live a forgiveness Happy days both sides are facing Heaven knows I'm on the castle How could I forget to mention The bicycle Somebody told the world The beauty of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 Maybe girls just hang out your tongue and white when you be man cut up your bumper. Girl, can't steal my dress. rest. say sex and a girl can't test. Wine in the sun, up on the main. To be nice a good night, sunshine that nice. Girl from South and from Porter's. White mm. right in the the bicycle, right in the bicycle, black right in the the bicycle, right in the bicycle, black right in the the bicycle, right in the bicycle, black right in the the in the the in the the in the Bubble panda, kick, kick, kick, your tack. shot. panda, Everything want gal, she gonna go with that thinking foot? I'm a nut, nut a She said thanks, me welcome at at a shooting range. So your thing shot. Man do one tying up like a knot. me a dart and no knock you laugh. when the missile go off. Oh oh oh. Right in my face since the fuck right <laughs> in my single since the fuck right in my face since the fuck right in the fuck right in my face right in the